als ik iets zeg joh dan meen ik dat beter als de meerderheid te rapen is voor mij meer dan de bezigheid, meer dan deeltijds ik doe dat gewoon weg de Nederland uit want hiphop is mijn liefde maar de liefde is wederzijds ik wilde weten wat de diegene wat graf is die, die willen rapen maar ze vergeten de basis de ongelofelijke MC je weet wel de naga het gelijk als dat gast in de kassa. maar veel MC's mijn mij man, ze overdrijven man, en erboven ze hebben geen stijl man, ze komen niet over aan het ze gewoon voorbij, want ze maken geen vooruitgang als naar ons, onderlaat. Fuck yo! Na nee, die bos door de atmosfeer telkens weer elke keer bangen op die schip sneer ik battle of ik maak tracks. Gast ik weet mijn functie, na nee, met de tiks te nagaan. Nee, met de productie, ga pompen die naar boksen, en gast het is compleet, is maar dat je het weet dat je Antwerpen niet vergeet. Ga ik het niks beginnen tegen de naag, dat is de nezen hier Ik zit de meesten hier in een bad mama Nee dat is geen plezier, ik ging de zeven hier. De meesten hier, het is een veel te vier. Die stelens is maar niet de nacht gewoon weg, op deze manier Mijn nage stilo, dat is de naag, on de micro yo, Dat ziet zo in voor intro van de Wicked kilo. Want in deze kan, dat we gelijk geen ander kan als de karadeka, vrouwen gelijk als water kan Nooit geen vlotter, man, dat is niks voor de nage, man. En Ik hou nu nog niet vast, omdat ik gewoon naar alle kanten kan Ga zich in een de dimensie, morgen denk van wel Ik verslag als zo, in dubbel of in enkel spel Ik heb gewoon direct geveld Want ik kom altijd wit en snel joh, je weet dat wel Nee, de kampioen van het battleveld